Reputatiecoaching podcast aflevering 16. Hallo en welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Afgelopen week heb ik zoals altijd weer nieuws, roddels en tips verzameld... uit de wereld van zoekmachine optimalisatie, social media en reputatiemanagement... Vandaag zal ik de belangrijkste items weer met je delen zoals elke week. Mijn naam is Eduard de Boer, ook al bekend als de Reputatiecoach, en ik ben je host voor vandaag. Als eerst heb ik een belangrijke mededeling voor je over het verschijnen van de Reputatiecoaching podcast. Daarna ga ik meteen over op het bericht dat voor honderdduizenden internetgebruikers kwam als een donderslag bij helder hemel en waardoor hele volkstammen van kenniswerkers in paniek raakten. En afgelopen week kreeg ik een vraag over het toevoegen van een blog aan een bestaande website. Ook heb ik een tip voor schoonheidsspecialisten, tandartsen en autoreparateurs. Vandaag heb ik een lijstje van de top 8 redenen om Google Plus te gaan gebruiken, mocht je het nog niet gebruiken. En 7 tips voor het maximaliseren van je Google Plus authorship. Ten slotte webspam. Ik heb het al een aantal keren in diverse podcasts genoemd. Wat is nu webspam volgens Google? Ik ben bezig met het uitnodigen van sprekers voor interviews, maar voor vandaag heb ik nog niemand kunnen regelen. Ik heb al wel een aantal eisen in het vuur, dus nog eventjes geduld voor wat betreft de beloofde interviews. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De podcast verdwijnt, dat wil zeggen van de maandagavond. De afgelopen maanden kwam het voor mij goed uit om de podcast op maandagavond te lanceren, maar door diverse omstandigheden ben ik genoodzaakt de podcast te verplaatsen. In plaats van de maandagavond zal hij nu op de zaterdag uitkomen. Een tweede redenen wil ik hiervoor wil ik met je delen. Als eerst had ik soms het gevoel dat ik aan het begin van de week oud nieuws vertelde. Omdat het vaak alweer een week oud was of soms nog iets ouder. Het hing er maar net vanaf wanneer ik het nieuwsitem in Google Reader tegenkwam. Door de podcast uit te brengen op zaterdag heb ik in ieder geval zelf meer het gevoel dat het een soort van afronding is van de week die achter ons ligt. De tweede reden is dat ik door deze planning mezelf iets meer ruimte heb gegeven om gedurende de week de content voor jullie te verzamelen en dan op vrijdag en zaterdag uit te kunnen werken tot een podcast. Oeh, laatst vroeg iemand mij hoeveel tijd ik er nu elke keer mee bezig ben met het maken van een podcast. Schrik niet van het antwoord. Om te beginnen lees ik de hele week door honderden nieuwsartikelen of ik scan de titels en ben ik op zoek naar topics waarvan ik denk dat ze leuk zijn om in de podcast te delen. Als ik gedurende de week tijd heb, schrijf ik ook alvast stukjes voor de podcast. Maar vaak kom ik daar niet helemaal aan toe. Dus moet het schrijven van de teksten voor de podcasts gebeuren op de avond dat ik ook de podcast uitbreng. Zoals je misschien is opgevallen, worden de podcasts ook elke keer iets langer. Maar geen zorg, ik wil ze niet langer maken dan 30 minuten voor die uitzendingen waarin ik alleen aan het woord ben. Het kan zijn dat in de toekomst, als ik mensen in de show heb die ik interview, dat de podcasts dan iets langer gaan worden. Op dit moment zijn de podcasts ook al zo'n beetje zo'n 4000 woorden per keer of wel 9 A4'tjes. Die typ je ook niet 1, 2, 3 vol, dat kost een paar uur. Nou, dan moet ik de podcast inspreken, waarna ik hem kan oppoetsen. Daarbij luister ik hem af, knip ik versprekingen eruit enzovoorts. Als dat is gebeurd, voeg ik metadata toe, zodat de podcast ook naar iTunes en Stitcher kan worden gestuurd en ik hem kan uploaden. Dan maak ik het artikel met de transcriptie en de link naar de podcast. Als de podcast online staat, promote ik hem nog links en rechts op diverse sites en pas dan kan ik zeggen dat ik ermee klaar ben. Al met al kost me dit toch zo echt zo'n 4 tot 5 uur, soms nog wel iets langer. Tot zover wat de achtergrond over de podcast. Mocht je meer willen weten over hoe ik het allemaal technisch precies doe, laat het me dan weten en post een reactie onderaan de show notes van deze podcast. Die kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash podcast streepje en volgens honderdduizenden kenniswerkers, bloggers en andersoortige internetfanatici is het einde der tijden nabij. Google stopt op 1 juli met Google Reader. Google Reader is de gratis online RSS reader die razend populair is bij iedereen die veel nieuwsbronnen volgt en artikelen leest. Als je nu inlogt op Google Reader krijg je een pop-up waarin Google dit meldt. Ik schrok er zelf ook wel even van, want zoals ik alles eerder vertelde, maak ik ook ontzettend intensief gebruik van Google Reader. Gelukkig heb ik nog even de tijd om een alternatief te zoeken. Op lifehacker.com werd ook al druk geblogd en gepost over mogelijke alternatieve RSS readers. Eentje die al getipt werd was Feedly, die kun je vinden op www.feedly.com. Dat schrijf je als F-E-E-D-L-Y. En misschien ken je de service Dig nog wel, met dubbel G. -G. Deze service heeft enige tijd geleden een totale make-over doorgemaakt, omdat de database van Deek was vergeven van spam. Dat is inmiddels allemaal achter de rug en Deek schrijft op haar website dat ze al van plan waren om een online RSS reader te maken, maar dat ze dat nu topprioriteit hebben gegeven. Deek streeft ernaar om voor 1 juli een perfecte Google Reader-kloon te hebben met tenminste dezelfde mogelijkheden. Zodra ik meer goede alternatieven tegenkom, zal ik ze op het webblog of in de podcast met je delen. Vorige week vroeg iemand mij naar aanleiding van de presentatie die ik had gegeven voor Adina... hoe je het beste een blog kunt toevoegen aan een reeds bestaande site die op dit moment vrijwel geheel statisch is. Er wordt op dit moment ook geen CMS, dat staat voor Content Management Systeem, gebruikt. Die persoon had de vraag, moet ik eigenlijk wel gaan bloggen, dus al positief beantwoord. Ze was er ook van overtuigd dat het hebben van een weblog waarop je regelmatig nieuwe content post, tegenwoordig noodzakelijk is als je een zekere mate van autoriteit wilt opbouwen. Ik heb haar aangeraden de bestaande statische content eerst naar haar eigen pc te downloaden en vervolgens WordPress te installeren. Het bleek dat dat bij haar hostingprovider slechts een stuk of acht muisklikken was, een werkje van nog geen minuut. Natuurlijk moest ze een theme uitstralen dat paste bij het beeld wat ze wilde uitstralen. Ze koos op mij een aanrader op ThemeForest, een commercieel theme van zo'n 35 dollar, omdat dat haar veel meer mogelijkheden leek te bieden dan de gratis themes die WordPress biedt. In een paar dagen had ze de originele pagina's overgezet in de nieuwe opmaak en kon ze gaan bloggen. Achteraf zei ze dat het haar ongelooflijk was meegevallen. Ze had verwacht dat alles veel complexer zou zijn. Inmiddels heeft ze al drie, een drietal artikelen gepost op haar kerstversche blog. Op haar verzoek noem ik haar weblog nog eventjes niet, waarschijnlijk later. En dan een klein raadsel. Wat is de overeenkomst tussen schoonheidsspecialisten, tandartsen en autoreparateurs? Ze zijn allemaal afhankelijk van afspraken. En vooral dat die afspraken doorgaan en op tijd zijn. Als bijvoorbeeld een tandarts gierend uit de bocht gaat... waardoor de patiënten in de wachtkamer lang moeten wachten... heeft dit een negatief effect op zijn of haar reputatie. En dit zul je binnen no-time als klacht op review-sites zien verschijnen. No-shows, dat zijn mensen die niet komen opdagen omdat ze bijvoorbeeld de afspraak zijn vergeten, kosten ook geld. Of beter gezegd, leveren geen inkomsten op. We kennen allemaal het kaartje dat we bij de tandarts meekrijgen waarop de volgende afspraak is geschreven. En sommige tandartsen gaan een stap verder en sturen je ook een uitnodiging per post of zelfs per e-mail. Maar wat tegenwoordig steeds meer toeneemt, is het gebruik van sms om de klant of patiënt aan de afspraak te herinneren. Hiervoor zijn er een paar redenen. Als eerste, sms kan niet in een spambox belanden. Ten tweede, sms wordt vrijwel altijd afgeleverd. En als laatste sms wordt door veel meer mensen meteen gelezen. Om precies te zijn: 90% van de sms-berichten wordt binnen drie minuten van ontvangst gelezen. Een sms kost minder dan een kaartje per post versturen, maar het is natuurlijk wel iets duurder dan een e-mail. Ik las in een artikel op expantoweb.com dat de kliniek de no-shows met 75% kon terugbrengen door herinneringen per sms te versturen. Om een idee te geven qua prijzen, ik heb even op internet zitten zoeken... en ik kwam diverse sms-providers tegen waarbij de prijzen variëren... afhankelijk van het aantal sms'jes wat je inkoopt. Zelfs als je zo'n 100 prepaid SMS berichtjes inkoopt... zijn de kosten zo'n 10 tot 15 eurocent per bericht. Bij grotere pakketten worden ze alleen nog maar goedkoper... Je kunt zelf natuurlijk het beste bepalen wat het jou kost per no-show en wat het, of het voor jou uit kan voor wat betreft de kosten. Ik heb je al eens vaker gevraagd, maar gebruik jij nu ook al Google Plus? Of behoor je nog tot die categorie mensen die de kat nog eens uit de Google Plus boom kijken? Heb je nog niet aangemeld op Google Plus? Dan heb ik hier een achttal redenen voor je om het nu dan toch echt te doen. Als eerste, Google Plus gaat niet weg. Google heeft Google Plus nodig voor authorship en ranking. Hoewel de voorgangers Google Buzz en Google Wave geen succes zijn geworden, heeft Google daar natuurlijk wel van geleerd. Ze gaan echt door. De plus 1 knop geeft je co punten. Die plus 1 knop die je overal ziet op websites voeren de algoritmes van Google. Een groter aantal plus 1's kan dus een positief effect hebben op jouw positie in de zoekresultaten. Dus ook reden voor je om op jouw site nu eindelijk eens die social buttons, waaronder ook de plus 1 knop, te plaatsen. En dan als derde, deel via Google Plus en kom vrijwel direct in Google. Als je een blogpost deelt via Google Plus, dan komt meteen de Googlebot langs om je artikel te inspecteren en op te halen. Vanaf dat moment is je artikel dan ook beschikbaar in de zoekresultaten. Vervolgens, betere titels van je blogposts scoren ook hoog in Google Plus. Content die je deelt op Google Plus kan ook scoren in de organische zoekresultaten van Google. Dus als je goede titels hebt voor je blogposts en deze in Google Plus deelt, kun je mogelijk dubbel scoren met je artikel. Als vijfde, interactie met andere gebruikers. Je kunt niet alleen op Facebook interactie hebben met meerdere gebruikers. Google Plus ondersteunt ook talloze manieren om interactie te hebben met andere mensen op Google Plus die veel minder spammerig overkomen dan bij Facebook. Punt 6. Google Authorship. Ik heb het hier al vaker over gehad. Het is essentieel als je wilt dat jouw content in de toekomst nog wordt gevonden. Meer zeg ik er niet over. Het zevende punt. Je kringenteller komt op Google. Door je interactie met andere mensen op Google Plus zullen zij jou ook in hun kringen opnemen. Hierdoor neemt je kringenteller toe. Naarmate je deel uitmaakt van meer kringen, neemt ook je autoriteit toe. En als achtste, je kunt dan eindelijk hangouts organiseren. Google Hangouts zijn echt fantastisch. Het is ongelooflijk dat Google die dienst gratis heeft gemaakt. Want daarmee zijn ze opeens een concurrent van bijvoorbeeld de Citrix diensten als GoToWebinar en GoToMeeting. Samenvattend, je kunt er gewoon niet meer omheen. Dus ik hoop je met deze acht redenen dan eindelijk over de streep te hebben getrokken, zodat jij je ook aanmeldt. Als je je dan toch hebt aangemeld, volg dan ook meteen de Reputatiecoaching. Je kunt mij gemakkelijk vinden door in Google Plus naar reputatiecoaching te zoeken. Als alternatief kun je naar de pagina www.reputatiecoaching.nl/slash G. Dat is G-P-L-U-S. Nu ik het dan toch hierover heb: als jij wat hebt aan informatie en je vindt het leuk om naar de podcast te luisteren, dan kun je ook een bericht achterlaten op onze Facebookpagina op www.reputatiecoaching.nl/slash Facebook. Of geef een like. ...of een plus één op Google+, waardoor je laat weten dat je de content op prijs stelt. Of laat een leuke recensie achter op mijn LinkedIn-profiel op www.reputatiecoaching.nl /linkedin. Je kunt me ook helpen met het verder vergroten van de populariteit door vrienden, vriendinnen of collega's over deze podcast te vertellen. Of ga vandaag nog naar iTunes en maak een account aan als je die nog niet hebt. Beoordeel dan deze podcast op iTunes en stuur een berichtje naar podcast.reputatiecoaching.nl dat je recensie hebt gegeven. Zit je achter je computer en heb je Twitter of iets dergelijks geopend? Stuur dan een tweet met je mening met hashtag RepCoach, dus hekje R-E-P-C-O-A-C-H erbij. En geef gerust een recensie. En als je opmerkingen hebt over deze podcast, laat die dan op de website onderaan de transcriptie achter. Voor de volledigheid nog één keer. Je kunt de transcriptie van deze podcast snel online vinden door te surfen naar www.reputatiecoaching.nl slash podcast streepje 16 en als je ergens een recensie hebt geplaatst, stuur me dan een mailtje zodat ik je recensie kan vermelden in de podcast. Ik ga er nu vanuit dat je je op Google Plus hebt aangemeld en dat je inmiddels ook Google Authorship hebt ingesteld. Op Search Engine People kwam ik een leuk lijstje tegen met 7 tips hoe je het maximale kunt halen uit je Google Plus Authorship. Ze hebben het over voor AuthorRank, maar de discussie over het exacte verschil met Authorship voer ik graag een andere keer. Eerst de 7 tips. Tip 1. Produceer goede content. Content is king. Dat staat natuurlijk altijd als een paal boven water. Dat geldt dus ook voor de content waar jij door middel van Google Plus Authorship... jouw naam aan verbindt. Tip 2. Houd focus. Het is essentieel dat je je focus behoudt en je niet te veel laat afleiden... en artikelen over allemaal andere onderwerpen gaat schrijven. Zo laat je zien aan Google dat je een populaire bijdrage bent aan jouw aandachtsgebied, waar de Google je mogelijk op termijn... als een soort van specialist gaat beschouwen. Tip 3. Wees in alle sociale media. Beperk je niet tot Google+, maar wees in alle sociale media vertegenwoordigd. Google kijkt heus wel buiten haar eigen grens... om te zien hoe je elders te boek staat. Tip 4. Reageer op reacties. Zo laat je zien dat je betrokken bent. Veel bloggers weten het niet, maar het is recentelijk bekend geworden dat Google voor het bepalen van je positie in de zoekresultaten ook meeweegt... of jij reageert op reacties die bezoekers van je website bij je artikelen achterlaten. Tip 5. Kom in contact met andere populaire auteurs... zowel in de social media als door middel van guestblogging, etc. Tip 6. Post je extreem goede artikelen op bekende blogs. Als je af en toe een extreem goed artikel hebt geschreven kan het ook in je voordeel werken dit eens niet op je eigen site te publiceren... maar als gastblogger op een andere site met een grote mate van autoriteit. Veel van dit soort sites eisen dan wel dat je het artikel niet ergens anders publiceert. Nou, tip 7, de laatste tip. Deel je content continu. Kennis vermeerder je door het te delen. Zo denkt Google er ook over. Door je content te delen over meerdere sociale media en andere kanalen trek je meer bezoekers naar je site en verhoog je dus je status als autoriteit nog verder. Heb je een podcast, promoot die dan ook. Voor de verschillende soorten van content zijn er ook verschillende manieren of websites om die te delen. Zoek dus ook eens naar andere directories of promotiemogelijkheden voor specifieke soorten content, zoals podcasts. En dan tenslotte webspam. Wat is webspam? Hoe herken je webspam? Wat ziet Google nu als webspam? Om te beginnen met de eerste vraag, wat is webspam? kijk ik simpelweg naar wat Google definieert als webspam. Volgens Google zijn dit webpagina's die zijn gemaakt om op onnatuurlijke wijze bezoekers naar een site te trekken en zo dus de zoekmachines voor de gek te houden. Google kijkt op verschillende manieren naar webpagina's om te bepalen of het webspam is. Allereerst kijken ze naar de technische signalen of de zogenaamde black hat technieken worden gebruikt om de pagina's onnatuurlijk hoog te laten scoren op bepaalde termen. Ook kijken ze naar spampagina's die eigenlijk geen of weinig zinnige content bevatten, als mede naar pagina's die alleen maar commercieel bedoeld zijn. Daarnaast heeft, geeft Google in haar Webmaster Guidelines ook steeds aan wat zij beschouwt als goede content en goede websites. Ik raak je dus eens aan om die ook eens door te lezen. Maar laat ik eerst eens een paar technische signalen geven wat bij Google de spamtrigger kan laten afgaan. Als eerste, een oude bekende. Verborgen tekst en links. Je kunt teksten op meerdere manieren verbergen. Zo kun je de tekstkleur gelijk maken aan de achtergrondkleur. Mensen zien die tekst dan niet, maar zoekmachines zien die tekst wel, want die zijn kleurenblind. Ook kun je teksten door middel van trucs buiten het zichtbare deel van het scherm plaatsen met hetzelfde effect. Dat gaat dan ook vaak gepaard met keywordstuffing. Keywordstuffing is een andere foute manier om te proberen te scoren in de zoekmachines. Het komt erop neer dat je extreem veel zoekwoorden en zoektermen op je pagina's plaatst. Dit soort technieken werkten een aantal jaren geleden nog, maar zijn tegenwoordig echt kansloos en hebben een averechts effect op je ranking in de zoekmachines. Het geautomatiseerd doorsturen van bezoekers naar andere pagina's is ook niet toegestaan. Misschien heb je het vroeger wel eens meegemaakt. Je hoorde dan, als je het geluid had aanstaan, een paar keer het geluid van wat je ook hoorde als je op een link klikte. Tegelijkertijd zag je dan ook een paar pagina's achter elkaar voorbij flitsen. Een andere foute praktijk is het zogenaamde cloaking. Daarbij wordt er aan zoekmachines een heel andere content aangeboden dan aan de bezoekers van webpagina's. Zo kan het zijn dat de zoekmachine heel mooie tekst ziet, terwijl de menselijke bezoeker van de pagina een, een viakere advertentie te zien krijgt. Spampagina's zijn vaak pagina's die volstaan met onzinnige tekst, waar tussen dan advertenties zijn opgenomen. De makers van die pagina's hopen dan dat bezoekers op die advertenties klikken waardoor ze een paar cent per klik verdienen. Of wat ook gebeurde is dat men content eindeloos door software haalde die het een beetje anders maakte elke keer. Waarbij de aangepaste teksten dan op andere sites zoals wikis, blogs, fora, etc. werden gepost met links terug naar de eigen site. Het foute commerciële webpagina is de webpagina die volstaat met affiliate links of alleen maar pay-per-click advertenties, etc. Ook werden verlopen domeinen vaak gebruikt om spammy content op te zetten. Al dit soort pagina's zijn dankzij de Panda en Penguin updates van Google verdwenen uit de zoekresultaten die je als gebruiker te zien krijgt. Gelukkig zie je nu veelal de relevante content als eerste, waardoor je minder tijd verliest met het zoeken naar de door jou gewenste informatie. Dat komt doordat er ook heel veel goede pagina's zijn. Op de caper beschouwd zijn er meer mensen met de intentie om goede pagina's te produceren dan dat er mensen zijn die spammypagina's willen publiceren. Alleen hebben die foute figuren in het verleden vaak geautomatiseerde oplossingen gebruikt, waardoor ze in weinig tijd heel veel waardeloze content konden produceren. Ik kan me voorstellen dat je je dan afvraagt wat goede pagina's zijn in de ogen van Google. Als je eerlijk bent, dan heb je zelf heus wel een idee wat goede pagina's zijn en wat goede content is. Maar laat ik het iets concreter maken. Google hanteert de volgende criteria om te bepalen of iets spam is of niet, onder andere dan. Als je op onderstaande vragen volmondig en met droge ogen ja kunt antwoorden, dan is je content hoogstwaarschijnlijk geen spam en wordt die door Google ook niet als zodanig gezien. Hier komen de vragen. Vraag 1. Geeft de pagina een goede vindervaring aan de gebruiker? Dus denk je dat de content datgene is waar de gebruiker naar op zoek is? Vraag 2. Bevat de pagina originele en unieke content die anderen iets kan leren of wat hen kan helpen? Vraag 3. Vind je zelf dat de content in de zoekresultaten moet worden vertoond? Vraag 4. Is de pagina ontworpen voor gebruikers? Zitten er menselijke aspecten aan? Dan als laatste vraag, vraag 5. Als je eventuele advertenties eraf haalt. Zitten dan meer dan voldoende nuttige, relevante en originele content in voor een gebruiker? Toegegeven, het beoordelingsproces van Google is niet openbaar. Dat is tenslotte hun sterke kant en ze zullen er alles aan doen om dat geheim te houden. Maar dit soort richtlijnen geven bedrijven waardevolle informatie... om zich ervan te verzekeren dat hun website overeenstemt met wat Google verwacht en graag ziet. Als je een vraag of probleem hebt met betrekking tot je online reputatie...